That's what I say.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 your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off and now come all these words oh there's a very pleasant side to you aside I much prefer it's one it's a laughs and jokes around remember cuddles in the kitchen yeah to get things off the ground and it was up up and away Oh, but it's right out to remember that On a day like today when you're argumentative And you've got a face on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 The ground en het was up fm. en away way, op en de op en de op op en op en FM je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, en uh, welkom bij het derde en laatste uur dus van Zondag in Kermeland. Het is zo mooi weer. Ik raak zo van mijn apropos dat ik uh, zomaar spontaan vergeet dat het liedje al is afgelopen. En dat terwijl ik het zo'n leuk liedje vind. Maar goed, uh, het derde laatste uur. Uh, de zon uh, vol op ons hoofd. Hartstikke mooi. Uh, we gaan nog eventjes uh, kijken uh, naar Miss Nederland. Of eigenlijk Miss Nederland, Miss Haarlem. Want uh, afgelopen zaterdag, uh, eigenlijk gisteren dus. Uh, vond in de lichtfabriek in Haarlem Miss Haarlem plaats. Uh, ja, uit de twaalf missen is toen uiteindelijk eentje gekozen en die is dan een jaar lang, uh, ja... De, de mooiste van Haarlem, zeg maar, in omgeving. Dus ik zou uh, van Michel van Berg, zou ik dan heel graag willen horen wat er nou zo mooi is aan deze dame. Nou, dat zo meteen. En we gaan eventjes uh, terugblikken op de jaarlijkse voorstelling van uh, de Wurf. Uh, daar uh, is Joop van Es geweest. En we gaan ook nog eventjes uh, terugblikken naar de gisteren gespeelde wedstrijd van SV Zandvoort tegen Marken.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 Some way somehow blue as the sky sombre and lonely stepping tea in a bar by the roadside just relax, just relax. Don't you let those other boys? Ja, dat was uh, Corinne Haley. Nee, ja, Corinne Haley met.. Uh Put Your Record On. Het is zo'n, ja, hoe noem je het? Het is weer zo'n uitzending. Goh, dan zit je te kletsen en zo. En dan, ja, maar goed. Binnen zeker de afgeleide ervan, maar goed. Ja, samen met de zon. Het is gewoon lekker hier. En nou, vergeet je het gewoon. Maar goed, lekkere platen hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dus Corinne Bailey met Put Your Record On. En daarvoor dus Mark Boulan en T-Rex Get It On. Zal ik even wat nieuws doen? Ja, graag. Lijkt me wel verstandig. Goed, de Marse Serie op Schiphol heeft deze deze week tijdens een algemene verkeerscontrole is ook weer uh, na te lezen bij onze vrienden van AB Radio op de website... 218 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden 79 boetes uitgedeeld. En vooral het niet kunnen tonen van een rij en een kenteken... Was, kwam veel voor. Maar ook uh, niet het dragen van een autogordel. En dat is in dit land nog altijd verboden. Ook werden uh, toen boetes uitgedeeld aan automobilisten met gladde banden. Heb jij gladde banden, Len, uh, op je Op een maar, scooter. Uh, ja, op je scooter, maar, ja. niet, maar niet op je auto. Nee, nee, we nee, hebben nog dat... winterbanden erop zelfs. Winterbanden? Ja, ja die, die moeten die we zou, ook vervangen. Die zou ik gauw, gauw vervangen. Want ja. uh, anders dan heb je inderdaad straks gladde banden. Rijden zonder geldige APK. En het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurt nog. Vrij regelmatig. Zelfs ik zie dat. En de controles zijn uitgevoerd op de Centuurbaar Noord... en Schiphol Boulevard ter hoogte van het Sheraton Hotel. Oké. Okay. Nou, de kringloopwinkel hier in Zandvoort die gaat verhuizen. Dat is het pakhuis. Uh, die zit aan de Kennemerweg. En hij verhuist naar Zandvoort Noord. Uh, eigenaresse Annette Bogert die kreeg namelijk van de gemeente... geen toestemming in de, om de winkel op deze locatie zich maar voor te zetten. Aan de Kennemerweg. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, is dat toch vertrokken. En uh, ja, de nieuwe locatie locatie uh, wordt dan uh, het voormalige Corodex-complex aan de Noorderduinweg in Zandvoort-Noord. En op donderdag 1 april dan gaat de winkel open... Is geen grap, zeker hè? Ik weet het niet. Dat zullen we dan nog wel zien. Wat zeker geen 1 april grap is, is de collegevorming in Haarlem. Want deze week hebben D66 Partij van de, van, van de Groene, moet je mij horen: Partij van de Arbeid, GroenLinks en VVD in Haarlem de mogelijke verdeling van de wethoudersposten verkend. De tussenresultaten worden momenteel teruggekoppeld aan de verschillende fracties. En of uh, dat Haarlemse college er komt, dat is, uh, nou, ik denk wel uh, meer dan 50%. Daar kan het dus wel bij. Uh, in Haalem, D66 en Partij van de Arbeid... in één college in Amsterdam, gaat dat dus niet. Maar dat nee. is weer een uh, stap verder. Dat is weer een heel ander verhaal. Hè? Ja, dat ja. heeft met uh, Lodewijk Asscher en het vertrek van Job Cohen... uit Amsterdam te maken. Daar heeft dat onder andere mee te maken. Maar hier dus niet. Onder technisch voorzitterschap van Paul de Winter... dat is een oud-burgemeester van Blaricum en Bergen... werd het eerder al overeenstemming bereikt... over het financiële kader van het coalitieakkoord. Namelijk 1% economische groei. Of dat de halemers ook gaan halen. Dat is vers 2. Deze week is gesproken... over ...over een mogelijke verdeling van de wethoudersposten... ...en formatuur Verder racekamp van D66... ...meldt voortgang in de besprekingen. We onderhandelen heel stevig... ...maar altijd open en eerlijk. De onderlinge verstandhouding is daardoor juist beter geworden... ...al dus Reeskamp. De tussenresultaten worden momenteel aan de fracties voorgelegd... ...en wat daaruit komt is uh, de volgende stap. Namen van kandidaatwethouders kunnen in dit stadium... ...daarom ook niet worden genoemd. besprekingen worden aanstaande maandag hervat en geïntensiveerd... ...en de komende weken zal gedetailleerder aan een coalitie programma worden gewerkt. Onderhandelaars laten weten dat de presentatie van een nieuw college op 15 april mogelijk is. Oké. Okay. En hoe dat hier uh, loopt is uh, ook enigszins duidelijk. De contouren beginnen zich daarvoor enigszins af te tekenen. Informateur Cornelis, Cornelis Mol, Mooi. Ja, ja, die heeft uh, dit, uh, deze taak op zich genomen. Gaat vooral om uh, wat, uh, wat ik uh, heb begrepen uh, met de vorming van het college. Hij gaat in de tweede ronde praten met vier partijen. Dat is het CDA, dat is het Partij van de Arbeid. Dat is Meen ik ook uh, de OPZ, de oudere, oudere Partij Zantwoord? En de VVD. En, en de VVD. Dat zijn, uh, dat zijn de vier belangrijkste partijen. Uh, daarbij wordt ook uh, ja. Uh, dat OPZ, dat daarbij genoemd is, is opvallend. Want die zou uh, na de verkiezingen toch niet helemaal uh, lekker hebben gelegen. Maar dat die nu dus toch uh, mee mogen doen in de tweede ronde, dat is uh, heel opvallend. Het is opvallend, maar aan de andere kant. Ja, ah, ja ze hebben toch het aantal zetels bereikt. om, uh, om, om enigszins uh, ja, mee te doen. Wat ik ervan begrepen heb, is hier in Zandvoort. Uh, is het ook zo. Het, uh, het is een beetje moeilijk onderhandelen. of moeilijk onderhandelen in die zin van met wie praat nou met wie. Want er zijn ook nog stromingen de grootste de partij, de grootste van, de, partij. Van, uh, van Zandvoort bij de VVD. Daar is een beetje een bloedgroepenstrijd aan de gang. En uh, er zijn wat verwarringen bij andere mogelijke coalitiekandidaten van met wie hebben we nou te maken. Dus daar, uh, daar hangt het uh, nogal veel op. En daarvoor is Cornelis mooi om die plooien zo netjes mogelijk glad te strijken. Ja. Nou, ik zou zeggen, hou het lekker binnen kamers. Mensen zeggen wel eens van uh, geen binnenkamertjes politiek, maar gooi oh, je geen alles Maar ik heb zoiets van, laat dit maar lekker binnen huis. Ja. Ja. Als, als ze eruit zijn, dan wil ik het wel horen. Dan Precies. Uh, is Prima, toch? Ja. Oké, okay, nou nog één ander nieuwsje. Uh, nou, de ondernemersavond in Sunparks. Dat is donderdag 25 maart. Dan uh, zal de ondernemersvereniging Zandvoort OVZ een, een ondernemersavond houden in het hotel van uh, Sunparks. En de avond die zal dan geheel in het teken staan van de gast- en klantvriendelijkheid. Want uh, ja, in, iedereen, lid of geen lid, van de OVZ is dan uh, uitgenodigd. En de avond begint om half acht. En dan ja, zal er nog een, een fotopresentatie zijn van, van het onbekende Zandvoort. En verder zal Willem Rijmers, van, bekend van de TV-kok Herman de Bijker, om 8 uur de avond presenteren. Nou, burgemeester Niek Meijer die zal ook aanwezig zijn, die zal een blik werken op het nieuwe seizoen. En ook de uitkomst van de mystery: studenten die de Zandvoortse ondernemingen anoniem hebben beoordeeld over het thema van de avond wordt dan ook bekend nou, nadat netwerk koning Charles Ruffalo ook nog een presentatie heeft gehouden wordt de avond rond half te, uh, elf afgesloten nou iedereen die uh, langs wil komen die moet even een e-mail sturen naar info en dat is een informatieavond of wat is het? Ja, een ondernemersavond. En... Dus eigenlijk iedereen die, die iets meer wil weten over ondernemen in Zandvoort, en dan vooral over gast- en klantvriendelijkheid, ja. dan moet je daarheen gaan. Dus zullen wij dan het volgende gaan ondernemen met het volgende bericht, want diverse hulpdiensten zijn vrijdagavond omstreeks 6 uur uitgerukt voor een verkeersongeval op de Grote Krocht in Zandvoort. Een vrouw werd tijdens het parkeren onwel en raakte van de weg. Brandweer stelde het voertuig in veiligheid vanwege het brandgevaar en de vrouw is in stabiliteit gebracht en werd even later door de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de zaak verder en komt wellicht later nog met meer informatie. Nou ben ik ook nog heel nieuwsgierig of dat uh, verhaal van, uh, van mij met die schoorsteenbrand er nog ergens op staat. Ik kan me niet voorstellen dat die jongens van AB Radio dat, uh, dat, dat, dat gemist hebben. Ik, uh, ik ga dat uh, nog even nakijken, want uh, voorlopig hebben we daar nog wel even, even tijd uh, vol aan. Zullen we eerst ja. maar uh, weer een uh, stukje muziek doen? Nou, laten we gaan naar de Golden Earring met Another 45, 45 ah, dat Miles. Mooi. Met het mooie fluitje ertussendoor. de 45 miles. En uh, dat was uh, natuurlijk de golden earring. Uh, we gaan eerst even, weer even terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. Want uh, ik weet niet of we daarover gaan praten met Joop van Nes. Uh, dat heeft uh, met de folklorevereniging de Wurf uh, te maken. Maar eerst even nog ander nieuws. Uh, er was een voorbijrijder van de week, die lette erg goed op. Want woensdagavond, omstreeks half zeven, werd er door de Celsiusstraat gereden door een oplettende automobilist. En die constateerde dat er wat vlammetjes uit een schoorsteen kwamen. Dat is heel leuk, want diegene uh, die dit uh, betrof, die oplettende automobilist, die stond bij mij voor de deur en vroeg zich af of het bij ons was, uh, die brand. Nee, dat was dus niet zo. Uh, toen zij omkeek, zag dat zij uit de, de schoorsteen van een aantal uh, van een woning uh, twee deuren verder bij mij, dan zagen ze dat wat vlammen uitkomen. De vrouw parkeerde haar uh, wagen en waarschuwde de bewoner. En deze sloot het luik van de schoorsteen af en belde de brandweer. Na een kort onderzoek dat, uh, van de brandweer kwam ze tot de conclusie dat de schoorsteen vol smeulende rotzooi zat en de schoorsteen is vanuit de ladderwagen kort schoongemaakt waarna de brandweer kon vertrekken. Um, even voor alle duidelijkheid, de, de, de melding kwam van een andere bewoner, namelijk uh, iemand van mijn familiekring, die heeft uh, gewoon alarm geslagen. slaan. Toen kwam de brandweer in de straat rijden, de politie zette de zaak af en ook uh, de brandweer zette aan de andere kant uh, van het kruispunt van de Lorenstraat en de celciestraat vlemingstraat af. Eh, waardoor het verkeer vanuit de Celsiusstraat, de Vlemingstraat, de Noorderduinweg en dan vervolgens Noord kon verlaten. Eh, het duurde allemaal ongeveer anderhalf uur en daarna was de brandweer vertrokken. Dan is er ook nog een workshop voor strandafval voor leerlingen geweest. Zandvoortse leerlingen van Groe 6 zijn afgelopen dinsdagmiddag naar het strand gegaan om daar te leren wat de gevolgen van zwerfafval voor het leven in zee is. De Oranjanassa school en de Maria school en de Nicolaas school deden mee aan deze actie van zwervend langs zee. Dat is iets anders dan ze zien in Zandvoort krijgen. Niet alleen in het badseizoen, maar ook in de winter vind je namelijk veel zwerfafval op het strand. En om kinderen bewust te maken van de gevolgen hiervan werd in het strandpaviljoen... Jeroen, een tijdelijk klaslokaal ingericht. En tijdens de middag waren er voor kinderen allerlei activiteiten. Neptunus kwam vertellen over de zeeën. Er werd een kindercollege gegeven voor de, door de Vrije Universiteit van Amsterdam. En kinderen... We hebben onder begeleiding van kunstenaars een kunstwerk van afval gemaakt. En over Neptunus gesproken. Volgens mij hangt er een Neptunus aan de telefoon of niet? Nee, nee er hangt iemand oh. anders aan de lijn? Ah, ja? En uh, dat is Michel van Bergen. Want ah. hij is namelijk gisteravond is hij naar de, de lichtfabriek geweest in Haarlem. Uh, want daar was namelijk een misverkiezing bezig. Uh, de Miss Haarlem verkiezing. Uh, met een, uh, ja, een, een tintje uit, uh, uit Ghana. Volgens mij uh, alle meiden moeten een link hebben met Ghana, geloof ik. Maar Michel weet daar van alles van. Michel, goedenavond. Mid middag. Goedemiddag nog. Hè. Ja, sorry. Ik zat Zomertijd, even... hè? <laughs> ja, gister... gisteravond was het in de lichtfabriek. gisteravond uh, ja, was ja. het in de lichtfabriek. Waren het een beetje mooie meiden? Want dat is natuurlijk het eerste wat je vraagt als het gaat om een misverkiezing. Het waren prachtige meiden. En het was een hele zaal vol met mensen die daar uh, aan het kijken waren. Oké. Okay. Uh, ja, waar, waar werd er speciaal naar gekeken? Naar het uiterlijk? Of bij het uiterlijk? Nou, alle missen moesten speciale opdrachten doen. Een dansje. Ze moesten iets met, uh, met kleding doen. En ze moesten een praatje houden dat ze ook nog uh, slim waren. Oh. Ja, ze moesten van allemaal dingen doen om te laten zien dat zij uh, ja, mis moesten worden. En uh, waren ze ook een beetje slim? Uh, voor zover ik heb kunnen zien waren ze aardig zin. Er waren een aardig, aantal behoorlijk zenuwachtig. Maar uh, ja, het ging nogal aardig hoor. Oké, okay. en uh, ja, weet je toevallig wie er heeft gewonnen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet tot zo laat uh, heb gebleven. Want ik had vandaag ook nog een aantal opdrachten. Maar uh, ja, het was uh, zeer gezellig uh, gisteren. Oh, dat gelukkig wel. Ja, ja. oké, okay, want uh, hoeveel, uh, hoeveel uh, uh, meiden waren er eigenlijk die om wie het ging? Uh, nou, er waren een aantal groepjes. Um, hoeveel het exact, dat weet ik niet, sommige groepjes bestonden uit een, uh, ja, een, een acht, acht dames. Dus uh, het, het waren er een aantal in ieder geval. Ja, en weet jij ook waarom het met, uh, uh, iets met Ghana te maken heeft? Ja, ze gaan iets opbouwen in Ghana uh, voor de scholen en dergelijke. Uh, ja, en daarvoor was het eigenlijk helemaal georganiseerd. Oké, okay. en uh, kwam daar ook nog wat van terecht, uh, zeg maar in, in, in tijdens die mis? Tijdens uh, de nou, verkiezing? Er is geld ingezameld ook. Uh, ja, voor er waren speciale fittafels ook te koop. Uh, en ja, voor dat actie zijn uh, is er dus geld ingezameld. Oké. Okay. En dat allemaal dus voor, uh, voor Ghana? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we zitten ook al op hun website te kijken, maar het staat er nog niet op. Uh, wie de alleen de finalisten zijn bekend, staat hier nog niet op wie uh, inderdaad heeft gewonnen, maar daar komen we ongetwijfeld nog wel achter. Uh, Michel, dankjewel in ieder geval. Uh, wij weten dus dat het wel uh, ontzettend leuk was. Daar. Denk je dat er uh, volgend jaar weer een, uh, een Miss Haarlem komt? Ik denk het wel, ja, ik denk het wel. En nog een leuk nieuwtje: Sven Kramer is uh, wereldkampioen onrustvorder. Oh, ja, dat yes. is mooi. <laughs> nou, daar gaan, gaan we, zo meteen ook nog eventjes uh, over praten en uh, even kijken hoe, uh, hoe en wat. Uh, dankjewel Michel. In ieder geval uh, voor jouw reacties. En uh, ja, wil je meer van, uh, van Michel zien, dan, uh, dan heb ik het over foto's. Dan moet je even kijken naar www.michelvanbergen.nl. Goed, dan gaan we het plaatje draaien. Hier is Celine Dion met I'm Alive. I can't wings to fly Oh, I'm alive was dat? Ja, moet je Met I'm Alive, <laughs> ja. Ik vind het zo'n leuk nummer. Ja. Ik doe me denken aan mijn vakantie. Oh, welke vakantie? Van een, uh, of word ik dan Van een beetje te... te uh, nee, uh, Egypte naar Egypte. Oh, dat, dat, was is, echt, dat is al een tijdje geleden, een jaar. Ja. Maar het was echt uh, ja, een mooie ik vakantie. Weet, ik weet ongeveer wel. Dat was een beetje ergens in april. Dus bijna een jaar geleden. Nee, dat was uh, na mijn verjaardag. 17 ja, maart. Dus nu, precies nu, een jaar nu, geleden. Nu. Oké, okay, ja. nu, nu, nu. Maar goed, dat gaan we, niet, we gaan het niet over de vakantie... Uh, nee, maar even, even van, terug. <laughs> even oh. over de vakantieverhalen van Lena hebben. Uh, Sven Kramer, want uh, je hoorde het net al bij Michel van Bergen... want die zei dat hij voor de vierde keer op rij wereldkampioen is geworden. Dat klopt, want de Vries had in Heerenveen... Een, in de onbekende Amerikaan Jonathan Cook... een onverwachte en een onverwacht sterke uitdager uh, in zich. En op de 10.000 10 uh, meter stelde de Vries toch weer orde op zaken. In zijn eerste 10 kilometer, waar toen twee keer een binnenbocht werd gereden, door mede uh, een... Uh, Onoplettendheid van zijn coach Geer oh, Kemkers. Nee, serieus? Ja, half Nederland ging, uh, oh. ging door de grond in Veenkoever... toen Kramer ja. dat uh, overkwam. Maar Kramer uh, herstelde in, uh, in Heerenveen... en uh, stelde ook inderdaad toch weer even orde op zaken... en zal met name uh, deze prestatie... aan het adres van meneer Lee in Korea gezegd hebben... er is maar één eigenlijk die op die tien kilometer uh, de basis is... en dat ben ik zelf. Nou, dat klopt ook wel, want uh, hij ging uh, met een indrukwekkende tijd... Uh, kwam hij even... Uh, terug, 12, 57, 97. Dat is de snelste tijd uh, dit seizoen op een laaglandbaan. Want uh, in, uh, in Vancouver uh, noteerde Lee een tijd van boven de 13 minuten. Dus uh, ik ga gewoon zeggen... Van, virtueel heeft Kramer gewoon die 10 kilometer... Op de Olympische Spelen gewoon gewonnen. Klaar. Kramer was zeker van zijn zaak. Maar in de slotrit hield Koek. 5 kilometer lang gelijke tred. Tjalof hield langere tijd. Zijn adem in. Maar de Amerikaan brak daarna. Want het feest kon daarna wel beginnen. De uitslag. Dan moet ik even kijken of ik dat ook nog voor elkaar zou kunnen krijgen. Is als volgt: Dat zijn tijden. Die hebben we al gezien. Dat zijn de 500 meter tijden. De 5000 meter tijden. En de 1500 meter tijden. Maar we gaan nu naar de 10.000. Ja. De einduitslag is als volgt: Kramer won dus uh, deze afstand met uh, 12 57, 97 En dat is dan ook niet misselijk. 15 seconden verschil ten opzichte van uh, zijn directe opponent op die uh, 10.000 meter. Harvard Buckel. 13-12-15 wist de Noord uh, neer te zetten. Tertjan Bloemen versloeg dus in een rechtstreeks duel uh, zijn uh, tegenstander Jonathan Cook. Want die kwamen tegen elkaar uit. En Tetjan Bloemen uh, won die twee strijden. 13 13 en 56. En de tijd van Jonathan Cook was 13-15. Uh, 62. Wat deden de andere Nederlanders? Jan Blokhuizen werd zesde met 13, 25, 97. En Wouter Oldeheuvel werd achtste op deze afstand. Maar die was nog herstellende van een, uh, van een uh, griepaanval. 13, 32, 27. Nou, het uh, klassement uh, dan bij de heren is dan als volgt. Kramer is dus voor de vierde keer dus wereldkampioen geworden. Jonathan Cook wordt tweede en uh, ja, zit daar dus achter. En Bukkel de Noord wordt derde. Tatjan Bloemen zei het al... Ciao heel erg lastig worden om uh, zeg maar, uh, proberen die Noord te, uh, te achterhalen. En dat is dan ook uh, de waarheid geworden. Uh, blo Bloemen wordt vierde, Blokhuizen wordt vijfde en Oldeheuvel wordt zevende. En daartussen staat dan nog Trevor Maschiano uit uh, de Verenigde Staten. Dus dat is het uh, verhalen van het schaatsen van de 10.000 meter. Er wordt, als het goed is, nu nog de 5.000 meter bij de dames nog afgewerkt. Maar daarover zullen we kijken of we dan nog wat het over kunnen vertellen in uh, het navolgende muziekje. Wat ja. uh, klopt? Zometeen gaan we nog even kijken of Joop van Ness opneemt. Of en Jack hij... En Jerk de Blauw. Want misschien, ja, ze hebben dan wel verloren. Maar misschien kan de coach vertellen ja, wat er nou eigenlijk misging tegen de brug. Want daar werd het dus drie tegen één. Maar nu eerst Stevie Wonder met You Are The Sunshine Of My Life. Nou, dan gaan we eventjes kijken wat er uh, gebeurd is in de uh, competitie vandaag. De Eredivisie. Vrijdag werd al gespeeld de wedstrijd tussen Heerenveen-Nek 4-1. En gisteravond werd uh, de volgende wedstrijden afgespeeld. Uh, gespeeld. Willem 2 Utrecht 0-3. PSV Twente verlies voor PSV. Als het gaat om de race voor uh, het uh, landskampioenschap. Het uh, werd... 1-1. 1-0 uh, stond het uh, voor uh, PSV. En daarna maakte Nekuvo op aangeven van uh, Ruiz gelijk. En daar uh, was er dan alles mee gezegd. En Twente blijft dus vijf punten voor PSV uit. Heracles tegen NAC. 3-0. En Feyenoord-Vitesse werd na 45 minuten gestaakt. Omdat er enorme regenval was in de Kuip. En ineens veranderde dat voetbalveld in een ware modderpoel. En uh, aangezien we bezig waren met voetbal en geen waterpolo... heeft uh, de scheidsrechter besloten om die wedstrijd misschien later nog te gaan spelen. Vandaag uh, gespeeld uh, de wedstrijden RKC tegen Ajax. Want na de uitglijden van PSV gisteravond in het eigen stadion tegen Twente... ...kon Ajax, als uh, men wist te winnen in het mannenmakersstadion van RKC... Uh, weer voorbij te komen bij PSV. En dat gebeurde dus ook. RKC verloor tegen Ajax met 1-5. Groningen, Roda 1-0. Sparta, AZ 0-1. En ADO, Den Haag tegen VVV Venlo werd 0-0. Gaan we naar de stand kijken in de competitie, want dat is natuurlijk verrassend uh, geworden, want Twente staat nog wel bovenaan, met 71 punten uit 28 gespeelde wedstrijden. Tweede staat Ajax met 67 uit 28, en derde staat nu PSV met 66 uit 28. Feyenoord volgt, heeft één wedstrijd minder gespeeld, maar dat komt omdat die wedstrijd dus tegen Vitesse gestaakt is, met 51 uit 27. Dan onderaan wordt het een beetje lastig voor de volgende ploegen. Sparta staat... Uh, ...om met 14e met 25 uit 28. Ze zijn dus niet veilig. Want Vitesse staat daar weer achter... ...met 24 uit 27. Heb heeft nog, nog steeds die tweede helft te goed... ...daar in de Kuip. stond 1-1. En dan... Onder de streep, want dat gaat dan om plaatsen in de nacompetitie. ADO Den Haag met 24 uit 28, 16e, 17e Willem II met 23 uit 28 en helemaal onderaan staat RKC met 12 uit 18. Dus dat is uh, zeg maar zijn we de belangrijkste wapenfeiten van uh, de Eredivisie van dit weekend. Ja. Gaan we ook nog even kijken naar uh, wat uh, onze buren hebben gedaan, want we hebben natuurlijk ook, uh, uh, noem je dat? Uh... Geen Eredivisie, maar eerste divisie. Ja. Want nou, Haarlem, uh, Haarlem bestaat natuurlijk niet meer. Tenminste, uh, niet meer uh, op, uh, op een betaalbaar niveau. Dus we gaan kijken naar, onze, naar de buren. En dat is natuurlijk Telstar. Nou, Telstar doet het de laatste paar weken uitermate slecht. Ze verliezen steeds. Eh, terwijl het eh, natuurlijk in de eerste, de eerste ja, wedstrijden van het seizoen ging het hartstikke goed. In de eerste periode. Alleen ze hebben nu tegen Kambuur gespeeld. En eh, in eigen huis. En hebben verloren met 1 tegen 2. En ik zie al hier in de Jupiler League eh, op de tussenstand. Zeg maar. Of de, hoe noem je dat? De... Ja, de, de tussenstand is dat hij uh, dat nu even verspringt. Oh, maar ja. ze, stonden, ze stonden onderaan. Ze stonden onderaan, hè? Ja, dus het want, gaat echt niet goed met de buren. Dit, dit is de, de periode, Daar staat Eindhoven bovenaan. Dat vind ik toch wel opvallend, want het gaat helemaal niet zo goed met, uh, met Eindhoven. En financieel gezien. Dit, financieel gezien. En dit is de vierde periode dan. En daar staat graafschap uh, bovenaan. Maar ja, die staan ja. ook al bovenaan in de, in de competitie. Terwijl ik nu ja. even driftig het uh, knopje probeer te vinden om de pagina vast te halen. Dus dat is, dat is wel leuk hoor. Maar dat gaat wel even lukken. Eens even kijken, ja. dit is... Hier is de stand dan. Oh ja, Telstar staat uh, stijf beneden. En uh, ja, HFC Haarlem is dus uh, uit de competitie. Nou, op dit moment de Graafschap staat inderdaad, wat Jaap al zei, uh, bovenaan. Uh, zoals wel, uh, <laughs> ja. uh, Nou, ik hou... Ik hou uh, ja, je houdt hem hou maar mee op. Want de Graafschap <laughs> staat bovenaan. Cambuur staat tweede. En dat is voorlopig de, het belangrijkste ja. wat daar uh, aan de hand is. Maar uh, Telstar dus, uh, ja, later En, en, en uh, toen ging in de eerste periode ging het best wel goed. Mm -hmm. En uh, toen kregen ze ook echt zo'n boost. En, uh, maar ja, toen ging het mis. Ook met HFC Haarlem. En uh, ja, toen ging het ook slecht met AZ. Mm -hmm. En ja, dan gaat het slecht met Telstar ja zal ik dan toch even voor want ik heb hem nu ja. gewoon uh, oh, hier op heb een vaststaande vast. ja. pagina heb ik hem uh, staan en dat is dat de graafschappen uh, na uh, deze competitieronde de de dans leidt ten opzichte van uh, de rest ik kan wel eventjes uh, gewoon ook even de uitslagen noemen van die uh, van die van uh, de afgelopen weekend nou uh, gaat, staan er weer twee nee. pagina's dan word je toch helemaal knettergek van uh, van dit uh, hele verhaal uh, nou uh, <lacht> ik doe het even anders ik ga het even anders doen Huppale, Ik ga eerst even terug hier naartoe. dat is uh, wat makkelijker door de recht Excelsior 0 tegen 1. MVV Fortuna 2-1. RBC Eindhoven 4-2. Emmen Veendam 2-2. Den Bosch AGOVV Apeldoorn 1-0. Helmond Sport Goat Eagles 0-1. Graafschap Volendam 4-1. Telstar Kambuur 1-2. Dus ik weet wel een iemand ergens in de landen die zal hier erg blij mee zijn. Woont ergens uh, helemaal in het noorden. Omni World tegen Os werd uh, 0 tegen 1. Nou dan gaan we naar de tussenstand in de competitie van de Jupiler League. Graafschap staat bovenaan met 31 wedstrijden en 69 punten. Cambuur volgt, maar staat 10 punten achter. Heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar die afstand is nog wel erg groot tussen Kambuur en Graafschap. 59 uit 30 en de Eagles staan op de derde plaats. En daar is het technische beleid natuurlijk heel erg aan het veranderen geweest. Met name mannen als Mark Overmars die daar een behoorlijke stempel drukken in het technische verhaal. Dat maakt Go with Eagles zo sterk dit seizoen 59 uit 31. Dat is voor de Deventanaren erg prettig. Dan kijken we even onderaan. Daar staat Fortuna Sittard op de 17e plaats met 26 uit 32... Os, FC Os. Met 24 uit 29. Die zijn een ratje toe. Want uh, de een heeft 29. De ander heeft er weer 32. En Telstar heeft er 31 weer gespeeld. Met 23 uit 31. En zo uh, heb ik van de week begrepen. Gaat de topklasse van start. Dus ja, uh, het uh, zal toch uh, heel duidelijk uh, daarin. Uh aan de Schoneberg wel wat moeten gaan veranderen. Ja, want anders gaat er uh, heel spelen wat rare ze gebeuren. Weer gaan ze naar de hoofdklasse? Ja, dan gaan ze dus uh, degraderen. En uh, de KVB nam deze week een, een, een besluit aan, waardoor het mogelijk is dat uh, een aantal amateurclubs uh, gewoon volgens de CAO kunnen gaan spelen. En dat maakt dan die topklassen weer mogelijk. Dus ja. het wordt wat competitie betreft veel leuker. Want het uh, maakt het natuurlijk wel speciaal dat er nu ook amateurclubs naar de Jupiter League kunnen verhuizen. Maar voor de clubs die het al zo moeilijk hebben... ...en die wordt het een heel lastig verhaal. En dat ja, is Telstar die, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld inderdaad onze ja, Zuiderburen. Ja, nee, Noorderburen. noordenburen Ja, Zandvoort. noordenburen Inderdaad. Nou goed, uh, we hebben nog een, wel een aantal wedstrijden te gaan... ...dus je weet maar nooit. Maar goed, uh, het, het gaat dus niet zo heel goed met de Telstar. Uh, ze, ja, ze dragen de rode lantaar. Nou, meestal is dat Haarlem. Maar uh, nu ja. dus niet. <laughs> Haarlem heeft daar um, geen last meer van. Nee, Haarlem heeft daar geen last meer van. En uh, we gaan snel kijken of zij, uh, ja, of zij dan misschien in, de, in, in een andere klasse... of in de amateurvoetbal gewoon verder kunnen gaan. Nou, we zullen zien. Het, uh, het, het is voor de, voor de Telstar is het zaak om nu zoveel mogelijk punten te gaan En het zal geen gemakkelijke opgave zijn. Als je kijkt naar de tussenstand 23 uit 31... en uh, de topklassenregeling luidt dat er twee ploegen uh, kunnen promoveren. Dus ja, hoe zal dat gaan uitpakken? Ja, Mooi. spannend, spannend, spannend. Ah, leuker, leuker, leuker kunnen we het niet maken. Nee. Wel ingewikkelder, dus gaan we maar gewoon weer iets anders doen. Ja, dit is Keen met Somewhere Only We Know. En. Wel mooi. Keen met something only we know. Nou, we zijn aan het einde gekomen van uh, ja, derde en laatste uur van zondag in Kennemerland. Het is bijna vijf uur. Ik zou zeggen, blijf wel luisteren naar een van beide radiostations. Want uh, ja, uh, met dit mooie weer, blijf gewoon luisteren of ga misschien uh, ja naar buiten. De zon schijnt nog enigszins. Dus probeer daar lekker van te genieten van het weekend. Nou, dit was zondag in Kennemerland. En uh, ja, ik sluit af met het nummer um, One Summer van Daryl Wright